8 uur, het NOS-journaal, Lissalot Thomassen. Tweede Kamer geërgerd door taalgebruik Wilders. Steeds meer Westers voedsel geproduceerd in Afrika en vanaf vandaag weer betalen voor ID-kaart.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 Een paar files vallen op. Wat langer is die op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Roedervaaransveen en, en Zoeterwoudendorp langzaam langzaamheden over 7 kilometer. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem bij Duiven 4 kilometer. Een aanrijding op de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Tussen de Uithof en Elverdendolder 5 kilometer. De linker is dicht. En door de werkzaamheden in de Vlakentunnel staat er op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen voor die Vlakentunnel 4 kilometer.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 kan ik alvast een kijkje nemen. Ja hoor, en voor een persoonlijke toelichting kom ik graag bij u langs. De vierde dinsdag. Alles wat u moet weten over de nieuwe kabinetsplannen... en de mogelijke oplossingen en kansen voor uw bedrijf. Ga naar centraalbeheer.nl slash zakelijk. Het NOS Radio 1 Journal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen. Algemene politieke beschouwingen gaan verder... maar de toon van dag 1 klinkt nog duidelijk door. De heer Cohen is eigenlijk, mevrouw de voorzitter, een beetje de... ja, hoe zal ik het zeggen, de, de bedrijfspoedel van Rutte 1. Als dit bedoeld was als humor... dan denk ik dat uh, daar toch wel de, de plank misgeslagen werd, ja. Ja, vooral dat CDA heeft het moeilijk met de opstelling van de PVV. En dat is natuurlijk wel de gedoogpartner van VVD-CDA-coalitie. Ja, zijn eigen fractie vond het prachtig, maar alle andere partijen groeden van. We gaan naar Den Haag naar redacteur Joost Vullings. Joost, het is uh, Geert Wilders dus toch weer gelukt het debat te beheersen? Ja, wat je er ook van vindt. Hij doet dat wel kundig. Nou ja, je hoort dat iedereen vindt dat hij te ver gaat. Maar ik vermoed dat die kritiek uh, Wilders eigenlijk gewoon een worstel zijn. Hij zal hier gewoon mee doorgaan. Tenzij blijkt dat zijn achterban het ook te ver vindt gaan. Ja, dan is het niet meer effectief. Dan zal hij ermee stoppen. En vooral voor Job Cohen is het, is het erg vervelend. Hij is een van de favoriete mikpunten van Geert Wilders. En ja, je merkt in zo'n debat... als je dan zoveel verbale klappen krijgt als Job Cohen... dan moet je een keer terugslaan. Uh, je kan niet eindeloos dat maar over je heen laten komen. En Cohen, ja, die doet het dan wel. Maar je merkt, het gaat helemaal tegen zijn natuur in. En uh, het is buitengewoon vervelend voor hem. Achilles Hiel van Wilders zijn natuurlijk de bezuinigingen. Daarover heeft hij zelf wel wat uit te leggen. Kiezers zien de koopkracht dalen. Uh, zijn flinke bezuinigingen op de zorg. Toch een beetje zijn dossier. Wordt hij daar dan op aangevallen? Nou ja, hier zie je eigenlijk hoe verschrikkelijk handig Geert Wilders is. Ik zal even in een vogelvlucht zijn bijdrage van, van gisteren doorlopen. Hij heeft sowieso eigenlijk bijna niemand geïnterrumpeerd de hele dag... En toen kwam hij zelf van het woord, het begon niet over Griekenland. Nou, dat is voor hem een thuiswedstrijd. Veel mensen zijn het met hem eens, daar moet niet meer geld naartoe. Toen ging hij zeggen uitgebreid Job Cohen pesten. Vervolgens ging hij in op de problemen met, met Marokkaanse jongeren... en kwam hij met zo'n minarettenverbod. Dat zijn ook allemaal thuiswedstrijden voor hem... En, en toen in één keer uh, ja, kreeg hij te horen dat hij nog maar drie minuten spreektijd had. En toen ja. deed hij heel verbaasd. Oh, ik heb nog maar tien pagina's, wat erg. Nou, ik denk niet echt dat dat toeval is. Uh, en toen had hij nog maar drie minuten. En dan moest hij alle bezuinigingen in afraffelen. Ja, de, de enige die er nog tussen kwam was Emu Roemer. Die heeft een debatje met hem gehad. Dat, dat konden we na half acht horen. En toen was de tijd op. Ja, ja. En is hij niet aangevallen op de bezuinigingen. Dus het lukte hem om de aandacht van uh, het feit dat hij zelf ook wat uit te leggen heeft... Um, om die te pareren, om de aandacht ja. af te leggen. Ja, hij is wel inderdaad maar één keer daarop ondervraagd. En voor de rest is het hem gelukt om het over Griekenland te hebben... over de islam te hebben, om, om Job Cohen te pesten. Allemaal dingen die zijn achterban fantastisch vindt. Uh, ik moet ook wel zeggen dat de, dat de oppositiepartijen... hem daar ook eindeloos over blijven interrumperen. Terwijl ik denk, ja, je weet wat hij vindt. En ja, zo gaat de spreektijd uh, wel op. Ja, en waarom komen ze niet met meer argumenten? Waarom pakken ze hem zo niet aan? Ja, kijk, omdat... De Wilders heeft het handig gedaan, dus door, door alleen de bezuinigingen op het laatste doen. Maar je ziet toch dat de meeste fractievoorzitters hem eigenlijk verbaal niet aankunnen. De enige die hem aankan, verbaal, is, is Alexander Pechtold. Die, die zie je nog wel eens dat hij een punt heeft... Dat, dat je Wilders ziet denken, oef, ja, die kwam aan... en die, die kan ook nog eens een grap maken waarvan Wilders denkt... nou, dat, dat vond ik een goede grap. Maar de rest heeft er toch gewoon heel veel moeite mee... om, om een gegreep te krijgen op dit uh, verbale fenomeen. En toch zien we um, in dat opzicht wel een interessante ontwikkeling... binnen die coalitie. Hè? Want het CDA roert zich, zowel in de Kamer als binnen de coalitie... binnen het kabinet. We hebben Verhagen gehoord, we hebben uh, Haarsma Buma gehoord... de fractieleider van het CDA... En van Haarsma Buma heeft het over um, ja, toch een gênant moment. Um, plaatsvervangende schaamte, hoorde ik. Zou die schaamte uiteindelijk dit kabinet de kop kunnen kosten? Nou, ja, het is sowieso... Uh, nou, dat, zo snel gaat het niet, maar het, het, het is echt vervelend voor het CDA. Kijk, A vinden ze het gewoon, gewoon ook echt niet kunnen vanuit, vanuit zichzelf. Maar... Ja, we weten natuurlijk allemaal dat de dat partij met pijn en moeite heeft ingestemd met deze samenwerking. Een derde van de partijen was tegen samenwerking met de PVV van Wilders. En als die man dan zo tekeer gaat... Nou dan weet je zeker dat sowieso dat deel van de achterban zich helemaal rot ergert... en denkt, nou ja, zie je wel, nu hebben we de pop aan dansen. Die twee derde vindt het waarschijnlijk ook niet leuk. Bovendien was de verwachting dat als we de PVV in een gedogen rol kiezen duwen... dan gaat die partij krimpen. Dat gebeurt ook niet. Sterker nog, het CDA zakt alleen maar verder weg... Ja, dat maakt het heel erg allemaal moeilijk voor de CDA-leiding. Ook nog eens 29 oktober staat er een congres op de agenda. Dus uh, ja, het CDA zou denk ik bidden uh, dat Wilders vandaag het iets rustiger aan gaan doen. Ja, en misschien het iets meer over de inhoud gaan hebben. Want laten we het over die inhoud hebben. Eurocrisis was natuurlijk een belangrijk thema. Gisteren op dag 1 veel over gesproken. maar zijn ze iets opgeschoten? Ja, je merkt wel dat er nu uh, de afgelopen maanden een consensus is ontstaan... over ja, wat te doen in de toekomst als landen zich niet aan, aan de spelregels houden. En nu hoor je eigenlijk uh, de meeste fractievoorzitters, uh, SP en PVV uh, niet... toch zeggen we moeten toe naar zo'n hele speciale eurocommissaris... met veel bevoegdheden die landen ook uh, echt bij de les kan houden. Er is noodzakelijk hele stevige maatregelen. En vreemd genoeg gingen de debatjes over dat onderwerp... terwijl de meeste fractievoorzitters het met elkaar eens zijn... die werden toch vrij lang. Maar ja, dat komt dan bijvoorbeeld omdat dan Arie Slob zegt... nou, ik vind zo'n... Uh, Arie Slop van de ChristenUnie... ik vind zo'n uh, nieuwe eurocommissaris... ik vind dat dat niet... Uh, uh, meer overdracht is van soevereiniteit. En dan zegt Jop Cohen, nou, dat vind ik wel. En daar gaan ze dan eindeloos over debatteren... terwijl ze het eigenlijk met elkaar eens zijn... dat er zo'n eurocommissaris moet komen. En de bezuinigingen? Zijn die nog aan bod gekomen? Ja, uitgebreid. Uh, maar ja, dat... dat dat schiet natuurlijk ook niet op. Kijk, de, de oppositie zegt van, uh, nou, de ene partij vindt het te veel en te kil. En de ander zegt, je moet anders bezuinigen. Mm -hmm. Maar het verhaal van, van de coalitiepartijen is duidelijk. Dit is gewoon nodig. Ja, en het doet pijn. Maar we moeten nu in eenmaal ingrijpen. Want we kunnen die rekening niet blijven doorschuiven naar de toekomst. En aangezien de PVV dat beleid ondersteunt. Uh, ja, is het voor de oppositie moeilijk om daar tussen te komen. Goed. We gaan het vandaag weer volgen samen met jou. Joost Vullings, dank je wel. Bijna kwart over acht, de identiteitskaart. Anderhalve week lang was hij bijna voor niks te krijgen. Maar nou stuit met de pret. Minister Donner van Binnenlandse Zaken past de wet aan... en daardoor moet er weer worden betaald voor een identiteitskaart. Daar gaan we over praten met Robert Verkuilen... van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u daarvan? Uh, wij hadden bij de minister aangedrongen op het vergoeden... van alle kosten die gemeenten moeten maken voor deze rijkstaak. En hij heeft ervoor gekozen dat op deze manier te realiseren. Wij zijn dus blij dat hij op zo'n korte termijn gereageerd heeft. Hmm. En hoe zit het met de kosten die de gemeente tot nu toe hebben gemaakt? Uh, die hebben we geclaimd bij de minister. En als je hem mooi van toelichting leest, heb ik goede hoop dat we die inderdaad terugkrijgen. Ook de Raad van State die wijst daarop. Want? Wat, wat zegt Donner daarover? Nou, de Raad van State zegt in ieder geval, dit is een taak in technische term medewind. Ja. En dat betekent dat de Rijk voor het kosten opdraait. En u denkt dat donderdag daar ook wel wat voor voelt? Want, ja, het staat, het staat ja. in de gemeentewet. Ja, dus het zal wel moeten. Ja. Hey, behalve de kosten, hey, hebben de gemeente nog meer problemen ermee gehad? Met die, met die run op ID-kaarten? Nou ja, het was een run. Dus uh, het was gezellig natuurlijk in het gemeentehuis. <laughs> ja, gaf wat problemen. Gezellig of niet? Uh, nou, uh, problemen. Ik heb begrepen dat met name de verwerking in de back office uh, toch uh, wel wat problemen gaf. Uh, dat er niet uh, voldoende capaciteit daarvoor was. Zodat uh, de aanvragen wat vertraagd behandeld zijn. Nou, hadden wij vanochtend uh, de advocaat die deze zaak heeft aangespannen uh, in de uitzending. Um, en die geeft aan dat hij hier nog niet klaar mee is. Hoe kijkt u daar tegenaan? Hij gaat door met zijn strijd. Nee, hey, dat verbaast me niet. En dat is ook zo goed gerecht. Ziet u dat met vertrouwen tegemoet? Want, uh, misschien ze hebben we nou, over uh, een maand wel weer in de uitzending hierover... Nee, ja, wie weet. Um, met vertrouwen tegemoet. Kijk, een paar jaar geleden heeft het Rijk nogmaals de dus Rijksregelgeving ervoor gekozen om dit bij de burger te verhalen. De Hoge Raad heeft geconstateerd uh, dat de manier waarop het Rijk dat geregeld had uh, uh, niet uh, zo handig was. Kortom dat het niet kon op deze manier. En het Rijk komt nu met een voorstel om dat op een andere manier te doen. Ja, ik neem aan dat men daar heel goed over nagedacht heeft. Volgens ook nog een parlementair debat. En dat uh, deze manier wel lukt. Ik ben benieuwd of we over een maand weer in de uitzending hebben. Robert Verkuilen van de VNG, dank u wel. Niet te danken. Koen van Oostrom. Wie is dat? Hij wordt geroemd namelijk door Bill Clinton. Waarom? hoort u zo meteen. Nu de verkeersinformatie, bij we bij Jolanda van der Velde. De spits is een beetje bezig met een inhaalslag... ook qua bijzonderheden en qua files. Een aanrijding is er net geweest op de A10, de Ring Oost... richting Amersfoort. Bij knooppunt Watergasmeer zijn twee rijstroken dicht. Bij die aanrijding is ook een motorrijder betrokken. Vanaf de afrit Vodendam tot aan knooppunt Watergasmeer... staat 6 kilometer... De aanrijding op de A28 Utrecht richting Amersfoort. Daar staat tussen knoopend de weer en Aferdendolde nog 6 kilometer. Alle reisschokken zijn weer vrij. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Amerikaanse president Obama zal zijn veto uitspreken... over een Palestijnse onafhankelijkheidsverklaring. Heeft hij gisteren nog eens herhaald... voor de voltallige vergadering van de Verenigde Naties. Amerikaanse president sprak onomwonden steun uit voor Israël.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 De, uh, Palestinians. It creates indefensible borders. Als dat land naar de Palestijnen gaat, dus de West-Oever... dan krijgt Israël onverdedigbare grenzen. We are against Zionism because we are en hier een wat uh, moeilijk te begrijpen deeldemonstratie... van een hele groep luidschrevende orthodoxe Joden... die protesteren juist tegen het bestaan van de staat Israël. Wat een arleenaats. Zijn ze gek geworden? Vraagt de vrouw zich giraf En meer seculiere joden die schreeuwen heel hard tegen ze. Geef nog wel weer eens aan hoeveel onverwachte dubbele bodems er in dit conflict zitten. I'm Karen en and I'm from New York. I'm Jewish. Waarom is dat zo problematisch voor Israël als Abbas die onafhankelijkheid uitroept? It's problematic for Israel because there are already 22 states that.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 Hij doet genoeg voor veel mensen, maar niet voor Israël. Nee, Obama doet niet genoeg. Zeker niet voor de Israëli's. Heeft hij uw stem nog? Does he still have your vote? No. Well, I, I will come out with a first admission. I did vote for Obama. Ik heb voor Obama gestemd. Ik heb hem ook geld gegeven. Uh, however, I think either because of omdat naive, uh, naive, naive, or because his interests are just divergent... I don't think he recognizes...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 Want heeft die pro-Israël stem, die Joodse stem, die heeft hij heel erg hard nodig. Wessel de Jong vanuit New York. Gisteravond werd hij op een bijeenkomst in New York door Bill Clinton persoonlijk op het podium gehezen. Koen van Oostrom. U denkt misschien, wie is dat? Dat is de baas van de Rotterdamse projectontwikkelaar OVG. Clinton roemde van Oostrom om zijn pogingen steeds energiezuiniger te bouwen... en wil hem een voorbeeld laten zijn voor veel grote steden in de wereld. Nou, ook president Barack Obama sprak op die bijeenkomst... van het zogenoemde Clinton Global Initiative. En wij hebben nu contact met Koen van Oostrom. Goedemorgen. Eerst maar even, wat was dat voor bijeenkomst... van het Clinton Global Initiative? Uh, president Clinton heeft, uh, nadat hij uh, geen president meer was... besloten om uh, een, uh, een stichting op te richten... die goede doelen naast heeft in de wereld. Dat is uitgegroeid tot echt een, groot, een grote groep mensen die één keer per jaar bij elkaar komen hier in New York. En dat vindt, dat vindt deze, deze week plaats. En dat gaat onder de naam het Clinton Global Initiative. En hoe kent Clinton u? Wij hebben Clinton vier jaar geleden gevraagd om naar Rotterdam te komen en ons gebouw te openen wat we gemaakt hadden. Dat gebouw was heel erg duurzaam. We hebben hem gevraagd om, uh, om, om het te openen en een lezing te geven over wat er kan met duurzaam bouwen. En dat was daarna eigenlijk zo onder de indruk van, uh, van de technologie die we er gebruikt hebben... dat hij ons gevraagd heeft om, uh, om uh, ons te verbinden aan zijn commitment. En we hebben toen beloofd uh, om een miljard te gaan investeren, een miljard dollar weliswaar, uh, te investeren in groene gebouwen. En dat uh, commitment dat hebben wij uh, binnen drie jaar uh, af kunnen ronden. En dat was eigenlijk de reden voor hem om ons nu op het podium te halen. En nou, Wat voor ons zelfs een, uh, echt een grote bijzonderheid was, uh, we mochten onmiddellijk na dat uh, president Obama was geweest, uh, waren wij de volgende die op het podium kwam. Uh, dus dat was, dat was een bijzondere eer die we kregen. En was dat een verrassing of wist u dat van tevoren? Nou, we wisten wel dat wij in New York uh, een, een uitreiking zouden krijgen. Maar uh, we wisten eigenlijk niet of president Clinton dat zelf zou gaan doen. En we wisten ook niet welk moment. En toen we hoorden, dat hoorden we dan uh, wel uh, gisteren al, dat, uh, dat we deze uh, uh, plek kregen. Toen ja, waren we eigenlijk verrast door, uh, ja, door uh, het feit dat hij klaarblijkelijk uh, datgene wat we gedaan hebben zo belangrijk vond. En uh, wat we later ook wel hoorden was dat president Clinton zelf... Van alle goede doelen die hij ondersteunt. Eigenlijk het, uh, het groene bouwen en het, veel, het zorgvuldige omgaan met, met resources en met energie. Dat hij dat tot zijn belangrijkste onderwerp heeft verkozen. En wij waren daarin misschien wat, uh, ja, net even het mooiste voorbeeld wat hij, uh, wat hij naar voren kon brengen. Ja, en uw optreden van, van gisteravond. Heeft dat al reacties opgeleverd? Wat hoorde u zo om u heen? Nou, er was net een, een receptie uh, hier in New York. En uh, um, ik denk dat er vele tientallen mensen uh, uh, gekomen zijn om te vragen... Goh, hoe werkt dat dan precies met die technologie en wat, wat kunnen wij daarmee? Ontzettend veel mensen op dit moment bezig met, uh, met energie... en met uh, op, op andere manieren omgaan met uh, steden. En eigenlijk al die mensen zijn dan geïnteresseerd om het verhaal te horen... en te horen welke, welke, welke technologische ontwikkelingen zijn... Uh, wat er gebeurt op het gebied van, van de manier waarop je met eigenaren en met huurders omgaat in, uh, in allerlei gebouwen... Dus uh, ik uh, ben een uh, groot aantal uh, visitekaartjes rijker en uh, zal de komende dagen gaan proberen om alle mensen die, die vragen hebben, om die ook weer te gaan beantwoorden. Um, Amerikaanse president Obama, we zeiden dat al, was ook een van de sprekers. Die heeft de druk. De VN ook al toegesproken. Wat heeft hij gisteren voor bijzonders gezegd? Hij heeft uh, gezegd dat hij uh, de Amerikaanse bevolking oproept om, uh, om achter hem te gaan staan. Uh, hij deed ook een hele duidelijke oproep naar, het, uh, naar de, de heel, zoals we dat hier noemen, dus laten we zeggen het parlement van Amerika, om de verdeeldheid uh, uh, te stoppen en, en als één man achter het nieuwe Amerika te gaan staan. Een Amerika waarin er een aantal dingen zijn die in zijn ogen uh, zo voor de hand liggend zijn dat iedereen daarvoor zou moeten zijn. En daar uh, speelt uh, dan vooral ook het groene bouw een grote rol in. Hij zegt, als we nou deze tijd gebruiken om massaal in te zetten op het vergroenen van onze steden. Op het maken van, van infrastructuur en dat op een, op een goede, sustainable manier te doen. Dan kost dat geen geld, maar levert dat alleen maar geld op. En helpt dat ons om, om weer de leidende rol in de wereld te gaan spelen. Ja. En uh, ik voel dat hij een, nou, een hele duidelijke politieke oproep deed. Om uh, uh, nou, beide partijen, democraten en republikeinen, achter hem te krijgen en hem te steunen. Dus de markt voor u in de Verenigde Staten is uh, booming? Ja. Men, men hoopt hier uh, uh, honderdduizenden banen te, te creëren met, uh, met het uh, herontwikkelen van gebouwen. Daar wilt u wel bij helpen? Enorme... Dat, dat zouden we zeker willen, maar ja. in Nederland is ook nog veel te doen. Dus we moeten, ja, we moeten even kijken waar we onze tijd en energie het beste aan kunnen besteden. En, uh, Amerika is een enorme uitdaging, maar ook wel weer wat verder van huis. En uh, nou West-Europa heeft ook veel te bieden. Goed, meneer Van Oostom. Ik hoor dat u ook veel visitekaartjes heeft uitgedeeld. Dat, dat, is, dat is zeker zo. Uh, gefeliciteerd nogmaals met uw optreden daar. En hartelijk dank voor uw commentaar en uw uitleg en uw verhaal.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 VNG blij met terugdraaien, gratis ID-kaart en wereldwijd vielen vorig jaar meer dan 300.000 doden door rampen. Goedemorgen, het is bijna half negen. Ik ben Lieselot Thomassen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten is blij dat gemeenten de ID-kaart niet meer gratis hoeven te verstrekken. Iedereen die de kaart nu aanvraagt, moet die weer zelf betalen. Minister Donner heeft de wet aangepast na een uitspraak van de Hoge Raad die bepaalde dat de kaart gratis moest zijn. De gemeente moest er daardoor opdraaien voor de kosten van het identiteitsbewijs. De VNG is blij dat dat nu is teruggedraaid. Wij hadden bij de minister aangedrongen op het vergoeden van alle kosten die gemeenten moeten maken voor deze Rijkstaak. En hij heeft ervoor gekozen dat op deze manier te realiseren. Wij zijn dus blij dat hij op zo'n korte termijn gereageerd heeft. De kaart gaat weer maximaal 43,89 euro en 89 cent kosten. En dat is kostendekkend, zegt de VNG. Midden, eh, anderhalve week. De mensen die de ID-kaart week, de afgelopen anderhalve week hebben aangevraagd, houden, uh, hoeven, blijven, hoeven niet te betalen. Zometeen gaan in de Tweede Kamer de algemene beschouwingen weer verder. Vandaag geeft premier Rutte antwoord op de vragen... die de fractievoorzitters gisteren hebben gesteld. PVV-leider Wilders heeft op de eerste dag van de algemene beschouwingen... veel kritiek gekregen van zowel oppositie als regeringspartijen. Ze vinden zijn harde bewoordingen en karakteriseringen... gerespectloos en niet inhoudelijk. Wilders noemde bijvoorbeeld PvdA-leider Cohen een bedrijfspoedel... had het over islamvee en haatpaleizen... en sprak over Ahmed en Fatima als rolmodellen voor de PvdA. Sommigen vroegen zich af of Kamervoorzitter Verbeet niet had moeten ingrijpen. Maar dat kan volgens haar niet zomaar. Ik snap wel dat als je zit te kijken, dat je denkt van waarom doet ze niet wat. Maar als je op die stoel zit, dan moet je je vooral houden aan het reglement. En dan moet je je ook voortdurend realiseren dat je zelf niet meespeelt in de wedstrijd. Ik sta niet op de spelerslijst.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 In de Amerikaanse staat Georgia is de executie van de 42-jarige Troy Davis toch uitgevoerd. Zijn advocaten hadden uitstel gevraagd bij het hoge rechtshof, maar dat mocht niet baten, ondanks internationale protesten van onder andere de Raad van Europa, de Paus en Amnesty International. We cannot believe that the Board of Pardons and Paroles is allowing a person to go to his death, despite the fact that serious doubts about his guilt remain unresolved.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 De executie werd vannacht nog drie uur uitgesteld. Maar ook de laatste beslissing viel in zijn nadeel uit. Davis kreeg een dodelijke injectie. In Brussel wordt vandaag gesproken over de toetreding van Roemenië en Bulgarije tot de Schengen-landen. De twee landen zijn hoopvol, maar veel EU-landen staan er sceptisch tegenover, waaronder ook Nederland. De Roemeense regering laat haar ongenoegen over de twijfels binnen Europa merken... door de invoer van Nederlandse tulpen tegen te houden. Correspondent David-Jan Godfra in Boekarest.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 Volgens, volgens kritische landen zijn open grenzen met Bulgarije en Roemenië... geen goed idee omdat ze nog te weinig maatregelen hebben genomen... tegen corruptie en criminaliteit. En tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. In het zuiden en oosten is het bewolkt met plaatselijk een lichte bui. In het noordwesten is meer ruimte voor de zon... maar ook daar kan nog een enkele bui ontstaan. Er staat een matige en aan de kust vrij krachtige wind... uit het zuidwesten tot westen. En de temperatuur ligt op dit moment rond 14 graden. Vanmiddag trekken de meeste wolkenvelden over het zuiden van het land, maar af en toe breekt ook de zon door. In de noorden laat de zon zich vaker zien. Later in de middag neemt de buienkans af en blijft het bijna overal droog. De wind draait naar het westen en de temperatuur komt uit tussen 16 graden in het noorden en 18 graden in het zuiden van het land. Morgen zijn er wolkenvelden afgewisseld door zonnige perioden. De dag verloopt overwegend droog met maximaal tussen 17 en 19 graden. Aan BB Verkeersinformatie. De ochtendspits kwam wat langzaam op gang. Er staat nu 135 kilometer file. Iets minder dan gebruikelijk op een donderdagochtend. Een paar dingen vallen op. Een lange file op de A4 Amsterdam-Den Haag. Tussen rolof en Zoete Woudendorp, 11 kilometer langzaam rijden stilstaan. Er was een aanrijding op de A10, de ring oost van Amsterdam. Tussen Kadule en Schellingwoude nog 4 kilometer. Inmiddels zijn daar alle reizen ook weer vrij. Een aanrijding op de A12 Den Haag richting Utrecht... Tussen Gouda en Woerden 8 kilometer, tussen Nieuwebrug en Woerden is de rechte reis ook dicht. Wat ook een aanrijding op de A28 Utrecht richting Amersfoort, maar die viel is zo goed als opgelost. A58 bergen op zomer richting Vlissingen. Door de werkzaamheden in de Vlakentunnel, voor die, voor die Vlakentunnel staat nu 5 kilometer.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 Het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. PVV-leider Geert Wilders heeft de toon van de algemene politieke beschouwingen gisteren gezet. Oud-VVD-minister uit Nijpels reageert... en vindt dat Wilders met zijn grove bewoordingen en zijn gesar veel te ver ging. Ja, het optreden van Wilders is zonder meer schandelijk. Je vraagt je af en toe wat af wanneer nou de, de voorzitter van de Tweede Kamer hem tot verantwoording roept. Zie, je kunt best nog een grapje maken over bedrijfspoedel maar het praten over Ahmed der Fatima, over haatpaleizen... over uh, islamitisch stemvee. Ik vind dat je daarmee de grenzen van het fatsoenlijke ver overschrijdt. Nou, laten we maar eens vragen dan aan de voorzitter van de Tweede Kamer. Wat zij ervan, vindt Gerdy Verbeet? Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. U moet wilders ter verantwoording roepen, zegt Ed Nijpels, uh, VVD-man. Ja. Uh, wat vindt u daarvan? Ja, dat, dat, dat is niet echt de taak van de, van de voorzitter. De voorzitter die let op de orde... Uh, en dan gaat het bijvoorbeeld bij de algemene politieke beschouwingen: gaat het erover. Uh, uh uh, spreken de leden waar ze het over mogen hebben. In feite staat bij de APB alles op de agenda, dus ook de gedoogconstructie, ook zaken als geloofwaardigheid. Mm -hmm. En verder let de voorzitter erop, de tijd, de voorzitter let op dat mensen niet door elkaar spreken, maar leden moeten elkaar aanspreken op de inhoud. En vorm en inhoud, dat loopt misschien meer dan in de tijd van meneer Nijpels heel erg door elkaar heen. Mm -hmm. hoewel, hoewel bijvoorbeeld een term als stemvee, die hij nu noemt, nou dat is sinds de begin van de 20e eeuw wel honderd keer gebruikt. Dus je, je moet je als voorzitter... Uh, zeg maar met, met, met, ...met rechtmatigheid bemoeien. En op het moment dat men uh, zaken zegt... ...die buiten de Kamer strafbaar zouden zijn... ...dan grijp ik in. Uh -huh. Op het moment dat mensen aangesproken worden... ...die zich niet kunnen verdedigen... ...dan grijp ik in. Maar dan ben je wel zo'n beetje als voorzitter uitgepraat. Dus u, mist u dan instrumenten om het debat in toom te houden? Want u kunt toch um, binnen het presidium, het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer... met de leden afspreken dat dit um, niet de manier is waarop het hoort te gaan in de Tweede Kamer? Dan krijgt u toch instrumenten om daar wat aan te doen? Nou, dat is maar de vraag. We hebben er natuurlijk heel vaak over gesproken. En, en ik, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen die die, daar, die wedstrijd keken... Daar ook, uh, nou, dat die daar ook helemaal niks aan vonden. Maar instrumenten uh, verzinnen, het is anders dan bij een voetbalwedstrijd. Dan heb je krijtlijnen, dan heb je buitenspel. Maar vroeger had je nog een soort van buitenspel. Dan kon je als, uh, uh, kon je als voorzitter zetten, uh, zeggen... Uh, dit stuk wil ik uit de handelingen hebben. Maar dat is niet meer. Dat heeft de Kamer zelf in 2001... Uh, veranderd. Die hebben gezegd van zo'n zo register met zaken die we in de Kamer niet mogen zeggen, dat werkt niet meer. Dus daarmee is wel ongeveer het laatste objectieve instrument de, de voorzitter ontnomen. Ja, ik, ik hoorde u ook al eerder zeggen, mevrouw Verbeet, ik speel niet mee. Maar de scheidsrechter, als u het dan toch bij de sport houdt, die speelt ook niet mee. Maar als er een overtreding wordt begaan, dan grijpt hij in. U vond gisteren dat er niemand buiten de orde was? Nee, de, de orde, het ging over de algemene politieke beschouwing. En dat betekent dat je in feite uh, alle onderwerpen uh, kunt uh, bespreken. En als men uh, vervelende dingen tegen elkaar zegt, en dat is uh, af en aan gebeurd. En niet alleen, zeg ik, uh, door uh, Wilders. Dan kun je zelf opstaan en maak je een persoonlijk feit. Daarvoor ziet het reglement in. En dan zeg je, ik wil niet dat wat gezegd wordt. En vervolgens zegt een kamermeerderheid uh, dat ze het daarmee eens zijn of niet. Maar dat persoonlijk feit is op die manier gisteren niet. Gemaakt. Heeft u niet op het punt gestaan en te zegt, nou doe ik er iets aan? Weet u, natuurlijk uh, zou ik liever hebben dat men het heel zakelijk en heel rustig en heel hoffelijk houdt. Dat past bij mij. Maar de leden kiezen zelf hun vorm, kiezen zelf hun inhoud. En ze kunnen elkaar erop op, uh, op aanspreken en aan het eind van de dag rekent de kiezen erop af. Hmm. U geeft aan um, dat de leden dit zo willen. Um, toch tekent er zich in de Kamer een... Maar overeenstemming uh, af. Uh, dat dit niet de manier is waarop het hoort te gaan. Dat schelden en schofferen niet thuis hoort in de Tweede Kamer. Dat dat onfatsoenlijk is. CDA, SP, SGP, D66, noem maar op. Ja, maar, dat is en u iets... aan, maar... maar u geeft nee, ook maar aan dus... dat de regels veranderd zijn in het verleden. Maar die regels nou, ik... kun je dan toch opnieuw veranderen? Vergis ik niet? Jawel, maar kijk, vroeger kon je een stukje laten schrappen uit de handelingen. omdat je vond dat dat uh, niet uh, wellevend of hoffelend of niet netjes was. Mm -hmm. Maar nu wordt alles. Uitgezonden. Alles wordt ook eindeloos herhaald. Dus het is een beetje een loos gebaar om het dan te schrappen uit de handelingen. Ik heb wel eens overwogen om dan te zeggen, vroeger zou zoiets geschrapt zijn uit de handelingen. Maar dat is ook wel, dat is ook niet echt een sterke eh, tekst, om het maar zo te zeggen. Dus je, je moet eh, met elkaar erop kunnen rekenen dat de leden elkaar aanspreken op wat er gezegd wordt. En ik ben verantwoordelijk voor wat gezegd wordt... wat bijvoorbeeld door de strafrechter zou kunnen worden veroordeeld. Maar ook dat is nog niet zo simpel. Maar u bent ook verantwoordelijk voor de Tweede Kamer... het reilen en zeilen. Daar doet dit, brengt dit de Kamer, het debat, het parlement geen schade toe? Nou ja, dat, dat, dat aanzien van de Kamer uh, zal het uh, bij sommige mensen zeker geen goed doen. Daar ben ik me zeer van bewust. En dat betreur ik. Maar ik ga natuurlijk, ik zie van tevoren de tekst niet te komen. Niet hm. met mij, op de, zoals op de Kamer. Met uh, die nee. mogen we dit zeggen, die mogen we dat zeggen. Dat... Zo werkt het niet. Nee, zo werkt het niet. En maar goed ook dat het zo niet werkt natuurlijk. Maar nee. u, u kunt natuurlijk, misschien hoe, moet u het ook niet opleggen. Misschien kunt u het ook wel eens vragen. Heren en dames, nou, kunnen we het wat beleefder houden? Dat doe ik en dat doe ik vooraf. Dan ziet u me wel eens met de, met de dames en heren praten. En ik doe het een enkele keer tijdens en dan heb je ook wisselende reacties op. En ik kan me ook nog herinneren dat ik een keer uh, in 2007 uh, de heer Fritsma heb aangesproken. Toen het toevallig ook over mevrouw Al-Bayrak ging. En toen kreeg ik geen steun van het CDA en van een aantal anderen. Dus het, het, het, het ligt maar net aan uh, uh, het, het moment. En daarom hebben we toen met elkaar afgesproken. De leden moeten vooral elkaar aanspreken. Dat heb ik toen ook met alle fractievoorzitters afgesproken. Zij staan op de sprekerslijst. Zij moeten okay. opstaan en elkaar aanspreken op wat er gezegd wordt. Maar gaat dit weer besproken worden, denkt u, in het presidium? Dat weet ik wel zeker. En als zij er niet over beginnen, begin ik er zelf wel over. Want ik vind dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor het aanzien van de Kamer. Maar de leden zijn verantwoordelijk voor hun eigen teksten. En er wordt hard gedebatteerd en ik ben ervoor om het reglement toe te passen. En dat ziet op persoonlijk feit. Dat moeten ze zelf doen. En als men ledig, of mensen beledigt die niet in de Kamer aanwezig zijn... dan kom ik voor ze op. Goed. Dank voor uw tijd en succes vandaag met het debat Gerdy Verbeet, voorzitter Dag. van de Tweede Kamer. Over een uur of twee arriveert Paus Benedictus in Berlijn. Katholiek leider brengt een vierdaags bezoek aan zijn geboorteland. Op de Duitse televisie liet hij afgelopen zaterdag al weten... wat voor een soort bezoek dat gaat worden. All is niet religieus toerisme en nog weniger een show. Het zal erom gaan dat Gott weer in ons blikveld tritt. De zo oft ganz abwezende Gott, dessen we toch zo zeer bedurven. Het wordt geen show, het wordt ook geen religieus toerisme. We gaan praten over God, want daar hebben de Duitsers behoefte aan. Aldus Paus Benedictus. Correspondent Walter Meijer in Berlijn. Nou, is dat zo, Walter? Hebben de Duitsers daar behoefte aan? Aan praten over God? Ja, dat vindt de paus zelf in ieder geval van wel. Hè. Voor hem is Duitsland intussen ook een missieland geworden. Net als Nederland en andere landen in Europa. Landen waar de mensen niet meer leven volgens de regels van, van God. In ieder geval niet zoals de paus die interpreteert. En de protesten die er vandaag en de komende dagen bij zijn bezoek zullen zijn. Die bewijzen in zijn ogen natuurlijk precies dat die mensen inderdaad van God los zijn. En dat ze weer bekeerd moeten worden. maar Behalve protesten zijn er natuurlijk ook inderdaad veel Duitsers. Die het mooi vinden, die het fijn vinden dat de paus met ze over God komt praten. De kaarten voor alle grote de massale missen die zijn uitverkocht. Je hoeft niet te betalen, maar je moet je vanwege de veiligheid aanmelden. Alles is al volgeboekt. En bijvoorbeeld de grootste krant van Duitsland, De Bild... die heeft zijn kop van de dag dat de paus werd gekozen zes jaar geleden. Wie is in het paapst? Wij zijn paus. Heel bijzonder dat voor het eerst sinds eeuwen een Duitse paus wordt. We hebben ze nu op een groot doek gedrukt. 60 meter hoog hangt op hun kantoor. Als je er per ongeluk langs fietsen en je weet het niet, dan schrik je je wild. Want zo vaak zie je niet een gezicht van 60 meter hoog op een gebouw hangen. Maar veel mensen zijn natuurlijk ook wel teleurgesteld dat juist omdat wij paus zijn, de Duitsers... Um, hij had natuurlijk de Duitsers eigenlijk toch beter moeten begrijpen... vinden veel mensen. Ik sprak van de week een theoloog die zei... als het nou iemand was die was opgegroeid in het zuiden van Italië... dan had je gedacht, nou ja, die zijn nou eenmaal zo conservatief... maar iemand die uit Duitsland komt... Uh, Natuurlijk, gewoon de taal spreekt. Eigenlijk zou je denken elke dag de krant leest. Die zou toch veel beter moeten begrijpen dat ook de meeste Duitse katholieken langs de willen dat de katholieke kerk met zijn tijd meegaat. Dat doet hij niet. Dus veel mensen verwachten er ook niet heel veel van. Behalve natuurlijk een prachtige show inderdaad. Ja, en, en zoals je zegt, er zijn protesten, maar het meest opmerkelijk is dat er ook politiek veel ophef is. Wat is daar aan de hand? Ja, dat is een, nee, je zou kunnen zeggen, een heel prominent protest. Mensen die niet de straat op gaan, mensen die juist weg willen blijven. De paus die uh, spreekt vandaag ook de bondsdag toe, het Duitse parlement. Dat mag lang niet iedereen, dat gebeurt maar heel zelden eigenlijk dat iemand dat mag. Dat zijn meestal hele chique staatshoofden. En de paus is ook staatshoofd van het Vaticaan. Uh, maar van de 600 leden van de bondsdag hebben er 100 gezegd dat ze weg willen blijven uit protest. Dus dat ziet er niet mooi uit in de live uitzending op televisie als er 100 stoelen leeg zijn. Of misschien worden opgevuld met uh, medewerkers van het secretariat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 heeft Het Vaticaan houdt zich bijvoorbeeld niet aan de mensenrechten. He, er zijn maar twee landen in Europa die het Europese verdrag... voor de mensenrechten niet hebben ondertekend. Het Vaticaan en Wit-Rusland. Je kunt je het gewoon niet voorstellen dat je president Lukashenko... met veel uh, pracht en praal hier laat optreden en de Bondsdag laat toespreken. Dus, maar dat is natuurlijk een heel prominent protest... wat tot, weer tot andere uh, kritiek leidt van christelijke politici... die zeggen het is een schande als die mensen niet komen. Dus dat heeft Duitsland in ieder geval in het debat erg verdeeld tot nu toe... Het bezoek van de pauze het is niet onomstreden aan Duitsland. Wouter Meijer hoort u vanuit Berlijn. En zo doet de burgemeester van Rotterdam zijn werk goed als het gaat om de hooligans in de stad. Horen we zo meer over. Eerst naar Jolanda van de Velden. Hoe is het op de weg, Jolanda? Het is uh, toch wel uh, normaal druk geworden. 170 kilometer file geeft het systeem nu aan. Twee uh, lange files springen eruit. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Afrit Geldermansen en Vianen 12 kilometer. Dat heeft daar te maken met de werkzaamheden. Ander probleem is op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Nieuwebrug en Woerden is de rechte reis ook dicht na een aanrijding. Er staat nu file vanaf Zevenhuizen tot aan Woerden 15 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, de gemeenteraad van Rotterdam discussieert vanmiddag over de gewelddadigheden bij de Kuip. van afgelopen zaterdag, toen bestormde Feyenoord-hooligans het Maasgebouw... en agenten moesten zelfs hun pistool trekken om ze op afstand te houden. De spoeddebat is aangevraagd door Leefbaar Rotterdam. En Robert Simons is raadslid van die partij. Meneer Simons, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat wilt u weten van bijvoorbeeld de burgemeester? Nou, uh, de kern van de vraag is, uh, hoe, heeft, hoe is het mogelijk geweest dat ondanks uh, alle voorbereidingen, ondanks uh, alle kennis en ondanks de massale aanwezigheid van verschillende politieeenheden, uh, het toch zo uit de hand heeft kunnen lopen dat politieagenten uh, met getrokken pistolen stonden uh, klaar om te schieten. Dat is de kern. Uh, uh, en dan hebben wij gewoon een aantal vragen aan de burgemeester vanmiddag, onder andere... Uh, ja, waarom uh, zijn uh, die hoelikens niet gelijk opgepakt? Uh, ja. Dat zijn ook aanbevelingen uit uh, de, de onderzoeken naar, naar aanleiding van Hoek van Holland. En een uh, andere uh, dringende vraag is van hoe is het toch mogelijk geweest dat die hoolikans toch min of meer onder begeleiding uh, naar de ingang van dat Maasgebouw uh, uh, zijn geleid? En uh, ja, waarom heeft de burgemeester uh, niet uh, dat directe gebied om het Maasgebouw tot verboden gebied uh, verklaard? Kijk, in Rotterdam, als er aan de straat wordt gewerkt, slaat je ook een straat af. En uh, de burgemeester had wat ons betreft uh, kunnen weten, moeten weten, uh, dat uh, die harde kernen uh, uh, of die hooligans uh, uh, niet voor vatbaar zijn. En dat je uh, natuurlijk uh, dat wel moet voorkomen. Een andere oplossing was geweest of een andere mogelijkheid. Maar we horen dat wel uh, van de burgemeester uh, waarom daar niet voor is gekozen. Bijvoorbeeld heel eenvoudig. De ME was aanwezig. Zet ze voor de deur op een rijtje. En dan is het demonstreren tot hier en niet verder. Hmm. Meneer Simons, heeft u aanwijzingen dat de situatie verkeerd is ingeschat? Nou ja, we hebben natuurlijk uh, met oogtuigen uh, gesproken en met uh, uh, ook uh, mensen uh, die daar in officiële functies aanwezig uh, waren. En uh, uh, ja, we hebben daar uh, heel veel vragen over. En, uh, maar de, van de vragen, vraag, heb geen ik net... aanwijzingen dus, begrijp ik. Of... Nou, zeker. Uh, ja, kijken. we gaan vanmiddag het debat uh, voeren. Dus ik wil graag dat debat ook gewoon een beetje openvoeren. En niet uh, van tevoren uh, uh, nou ja, al te stellig uh, worden. Maar we hebben natuurlijk wel aanwijzingen. Uh, uh, dat de dingen niet goed zijn gehaald. Anders hadden we vanmiddag uh, geen vragen. En dan hadden we ook geen spoeddebat aangevraagd. Ja. Gisteren bleek dat er trouwens contact is hè, tussen de voetbaleenheid van de politie Rotterdam-Rijnmond. En een afvaardiging van die Vrije Nood supporters. Wist u dat? Uh, ik wist dat niet. Uh, ik wist wel natuurlijk dat er uh, contacten zijn, want daarvoor is die voetbaleenheid. Die, die moeten onder andere uh, die groepen in kaart brengen. Maar als u, wij zijn uh, van de week ook uh, onaangenaam verrast uh, door een brief, uh, nou ja, een officiële brief van de politie. Waarin uh, uh, de harde kern wordt bedankt voor de medewerking. Uh, ja, eigenlijk zeg je van... Uh, ja, het is een vriendelijke brief. Ja. van uh, Bedankt dat u geen uh, criminaliteit of misdaad uh, heeft gepleegd. Uh, en dan denken wij van, uh, dan schiet het door... Uh, dan kom je te dichtbij. Uh, misschien word je wel chantabel. Uh, lijkt ons gewoon geen goede zaak. Robert Simons van Leefbaar Rotterdam en de gemeenteraad in Rotterdam gaat dus vanmiddag een spoeddebat houden over de redden. Wij gaan door naar Joris van de Kerkhof. Er um, moet weer gewoon betaald worden he, voor de ID-kaart. De dolle dwaze dagen zijn voorbij bij de gemeente. minister Donner gaat de wet aanpassen. Joris van de Kerkhof is nu in Weert. Um, zijn de lange ja. rijen bij burgerzaken weg, Joris, inmiddels? Oh, ja, die zijn weg. Omdat, nou, die zijn er in ieder geval nog niet vandaag. Eh, omdat eh, de, eh, de burgerzaken pas om negen uur open gaan. Eh, maar het is nog geen negen uur. Maar de burgemeester eh, is er al wel. Eh, Wim Bijksa, de burgemeester van Weert... Um, er wordt, um, um, u, u hebt een mailtje gekregen, meneer Dijkstra. Ja, komt u maar even hier. <laughs> u hebt een mailtje gekregen ja, uh, uh, gisteravond, Goedemorgen. Uh, waarin staat van hey, die ID-kaart, die identiteitskaart... daar moeten we dan toch maar weer eens voor, uh, voor laten betalen. Uh, de, een, een wetswijziging ingevoerd door, door, door de minister. Uh, doet u dat nou graag? Uh, dat als straks om negen uur de loketten weer open gaan, dat er dan betaald voor moet gaan worden? Ja, wat is graag. Mensen zijn er uh, aan gewend ondertussen. En dat zie je ook aan enorme aantallen die meer aangevraagd worden. Om uh, zo'n uh, kaart gratis te krijgen. En opeens moeten ze weer betalen. Kijk, het ergste vind ik het jojo-beleid. Je krijgt een... Uh, uit, het normaal betaal je. Iedereen is dat gewend voor je rijbewijs, paspoort, ID-kaart. Je betaalt, klaar. Nou, en wat gebeurt er dan? Dan krijg je zo'n uh, uitspraak van, uh, u hoeft niet meer te betalen, dat is gratis. Nou, dan moeten wij gaan kijken, dan wordt het ingewikkeld, vanaf welke datum, al dat soort dingen. Nou, opeens hoeven mensen dan niet te betalen. Ja, maar ik had al betaald, maar nu heb ik ook recht op. Dat moeten wij weer uitzoeken, dat is lastig. En uh, vervolgens krijg je weer een uh, wet overheen die zegt van u moet weer gaan betalen. Ik kan mij voorstellen dat burgers daar toch een beetje de pest aan hebben. Ja, de dat... advocaat die ermee begonnen is, uh, die uh, riep uh, een uurtje geleden op aan iedereen die nu een kaart gaat kopen uh, meteen maar een bezwaarschrift te indienen. Dat snapt u ook wel. Ja, natuurlijk. advocaten moeten hun werk doen en daar verdienen ze hun geld mee. Dus die roepen dat allemaal op. Maar ik, weet, ik snap het wel, maar ik weet niet of dat helemaal verstandig is. Omdat je dan toch wellicht mensen voorspiegelt. Nou, dien een bezwaarschrift in en dan kun je het nog terugkrijgen. Terwijl dat absoluut niet zeker is. Liggen de bezwaarschriften hier ook op de balie of niet? Wij hebben bezwaarschriften op de balie gelegd. Dat hebben we gedaan. En uh, ja, daarmee zeg je aan die burger... ik uh, vraag u nu nog geld, maar wellicht uh, dat u het terug kunt krijgen. Dus dat is service aan de burger. Ook dat doe ik niet graag, omdat dat heel raar is. Wat Geen service ik... aan de burger? Ja, nee, nee. Eh, service aan de burger, prima. Maar wat ik niet graag doe, is burger op verkeerde been zetten. Dus uh, u moet betalen, maar eigenlijk vind ik dat u niet moet betalen. Dus dient u een bezwaarschrift in tegen wat ik doe? Dat is toch niet goed omgaan met die burger, omdat het geen duidelijkheid geeft. Dat bedoel ik ermee. Ja, die duidelijkheid wordt er dus nu ook niet uh, gegeven... Door, door, door dit nieuwe wetje van de, van de minister? Nou ja, ik denk dat uh, als die wet erdoor komt... ik uh, weet niet wanneer dat gaat gebeuren. Moet nog... Per nu? Uh, ja, nee, per nu. Maar is het al formeel afgewikkeld in de Tweede en Eerste Kamer? Ik dacht het niet. Dus uh, ja, weet je wat het is? Uh, die burger wordt dus uh, voortdurend op verkeerde been gezet. En... Uh, ja, Ik heb dan toch ook wel zoiets van die uitspraak. Ik snap het wel een beetje. Ja. We gaan zo eens kijken naar, of dat die burger toch nog op twee benen staat. Na negen uur lopen we gezellig naar beneden. Hier in de burgerhal. Dank u wel.